Zes uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Amsterdam gaat drukke plekken in de stad... beter beveiligen tegen een terroristische aanslag. Dat schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. Als voorbeeld noemt hij de Kalverstraat. Volgens de burgemeester is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag... en gaat het om preventieve maatregelen. Bij een aanslag op een Sjiitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twintig mensen omgekomen. De moskee werd tijdens het vrijdagmiddaggebed aangevallen door vier zwaar bewapende mannen. Bierbewoners hoorden urenlang geweervuur en explosies. Uren later bleek dat twee terroristen zichzelf bij de ingang van de moskee hadden opgeblazen. De twee anderen zijn doodgeschoten. Bij rellen naar aanleiding van de veroordeling van een populaire Indiaanse goeroe zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Zo'n 200.000 aanhangers van de goeroe waren de straat opgegaan vanwege de rechtszaak. Toen de rechter hem veroordeelde voor verkrachting van twee vrouwelijke volgelingen 15 jaar geleden braken rellen uit. Naast de 28 dodelijke slachtoffers zijn ook rond de 250 mensen gewond geraakt. Burgemeester Heijmans van Weert wordt niet vervolgd voor vrijheidsberoving. Justitie zegt wel dat hij 26 bewoners van een asielzoekerscentrum geen huisarrest had mogen opleggen rond de feestdagen. Dat deed Heijmans om een groep overlastgevende asielzoekers van straat te houden. FC Barcelona heeft bevestigd dat de club Ousmane Dembele... voor 105 miljoen euro overneemt van Borussia Dortmund. Dembele moet Nijmar vervangen, die overstapte naar Paris Saint-Germain. De Franse spits tekent een contract voor vijf jaar. Zondag vliegt hij naar Barcelona, waar die maandag medisch wordt gekeurd. Het weer dan nog... Vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het zuiden kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen meer bewolking en wat regen, vooral in het midden van het land. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat 100 kilometer file, maar de meeste files leveren niet meer dan een minuut of tien vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En is de vertraging een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen knooppunt Nieuwemeer en Schellingwoude. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht is het ook wat drukker bij knooppunt Prins Klausplein. Daar heb je ook een kwartier op onthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Knoopend zelfs 20 minuten vertraging. En op de A27 van Almere naar Gorken bij Knoopend zweert een half uur op onthoud door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, een hele goede avond. Hij houdt zijn hand voor de licht, zodat ze u niet zo kan zien dat ik aan het dansen ben. En nou, ik doe het zo mooi. Het he. staat ook op de site, hoor. Dus dat kan de hele ja. wereld bekijken, Hans. Ja, welkom terug. Ja, we hebben net een, een lekker versnaperingetje genomen, toch? Pak je koffie? Heb je geen koffie? Uit oh. de sanitaire stop. Oh, dat is het. Ja. Oh. maar kan we zijn lekker weer terug. Zijn. En ja. wat krijgen we? We krijgen in ieder geval een kwart over zes. Groente, van en nog meer puinhoop. Ja, nog meer puinhoop. Ja, <laughs> het, hele, het hele uur <laughs> yeah. goed. Ik zou zeggen, welkom terug. Ja, en ik, uh, ja, het plaatje wat ik nu uitgezocht had, dat maar uh, heb ik. Tenminste, die mag ik altijd uitzoeken, de eerste keer. En uh, in, in mijn dromen, echt in mijn dromen. Oh, candy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 Soms had ik wel um, de wens dat Roy Orbison geboren was... met een audio-handicap in plaats van een visuele handicap. Iemand die kan zo mooi zingen. Zo mooi Ja, stem. hij kan het, maar hij doet het zo waar. Nou, ik vind het een, ik, ik hou wel van zijn soort muziek. Ja? Ja. De hoge tonen, he, die hoor je nog niet. Ja, de, de, de, die hoor ik beter dan nog <laughs> ja. de Dat is waar, ja. Daar had je gelijk in. Zijn ja, dat... jullie nog op de snelweg geweest van de week? Waar ben ik? Op de snelweg geweest van de week? Nee. Was het was nee, wel snel nee. weg van de week. Het maar was Het was echt anders. een megazooitje. De rust tijdens de vakantieperiode op de wegen die is nu definitief voorbij. Van de week stond er al 300 kilometer file. En in de provincie hier is het vooral homeless geweest op de A10 en de A9. Door de afsluiting van de A10 West stond er rond Amsterdam volgens de VID ruim 24 kilometer in verschillende richtingen alvast. Dus alleen op de A10 al. Uh, Tussen uh, Sloten en Zeeburg. Zeeburg. oh wat erg dit. Ah, ik blijf niet. hangen. <coughs> niet, als je een beetje spark geboord hebt, dan we, we, we doen we wel we, we goed mee hoor. Dus dit is Je bent ook wel een schatje, ook, hè? En weet ik. Weet je, zo op de radio is leuk, Hans. Je zit nu vreselijk te grinnen en te geiten. Ik, daar moet de hele week mee opschieten met dat kereltje. Ha, soms. Tussen Sloten en Zeeburg sta je zelfs, of stond je zelfs op 13 kilometer lengte alvast. Ook op de A9 was het druk. Dat kwam vooral omdat de mensen via de weg de files op de A10 probeerden te vermijden. Ja, dus die stonden met z'n allen daar stil. En um, ook richting het zuiden was het een zootje, Want uh, de A27 vanaf Hilversum tot aan Vianen. Uh, oh. En de A2 van Amsterdam tot Vianen was het heel ernstig druk. Dus het was echt... Uh, een, een, een opgekende zooi ja. weer. Ja, maar wat denk je dan van woensdagmorgen richting Zandvoort? Laten we het daar eens over hebben. Ja, dat was ook gezellig, hè? <laughs> dat he? was ook leuk, ja, ja. Ik riep al, dat was weer oude druk. Ja. Ja, ja. Dan ja. heb ik de neiging om weer blikjes 3ES Sinas en de 3ES Cola in te gaan slaan. Want dat waren toen de tijd de goedkoopste. Zo'n viskrukje mee, oh, campingtafeltje dan ga je dan na, oh. mee. Hartstikke ah, idee. En ja. verkopen die handel. Elk nadelen heeft zijn voordelen. Zo, echt wel. Ja. Dat bedoel ik. Ja hoor. Het zijn gewoon, uh, weet je, dat, mensen die dan, je wil drinken. Zeker in die periode, airco's waren er nog niet, ja. je nee. staat in de ja. hitte van je voorganger ja. en dan komt er zo'n klotenkind en die kan je een frisje geven. Ja. Je, alsjeblieft meneer, dienst, menselijkheid, ja, je, nee. maar een kwartje. je mag hem kopen. Ja, hey, ja. het dubbele van de Yo, prijs die ik ervoor had. Ja, we, maar weet dat was, wat, was uh, zo leuk. Het, het, je vroeg er maar een kwartje voor. En dan kreeg je meestal zelfs 50 cent of een gulden. Kijk, wie, echt, wie heeft er tegenwoordig een kwartje bij? Ze waren ze zo dankbaar. Niemand, ja, maar toen ter tijd wel, jongen. Nu moet je tegenwoordig pinnen. <laughs> Mobiel pinnen. Ja, we die gaan gewoon we pinnen. Ja, ja, muziek. Mm, ja, doe maar. <laughs> ja, helemaal uh, past wel in dit gesprek. Oh, heerlijk. nummer dit.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 I'm sorry. Waarom ga je heel stilletje ja. stuk daar, daar, achter die knop? Nou, dat nee. zal ik je vertellen. Ik hoeste en ik had niet in de gaten dat de microfoon open kwam. <lacht> <lacht> ja, dat is omdat hem. Dat je niet is. hè? Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Ja, ja, ja. ja, ik heb een hele lekkere uh, Nederlandse hoofdgerecht, heb ik. En het is een zomerstampot snijbonen, prei en champignons. Nou, kom erop nou, meteen. de Nederlanders kan het niet, hè? En de bereidingstijd is ongeveer 20 tot 30 minuten... dus dat valt ook weer mee. En wat heb je nodig voor vier personen? 400 gram kruimige aardappelen... 300 gram snijbonen, één prei... 100 gram champignons... één sjalotje, of een klein uitje... één teentje knoflook... twee eetlepels zonnebloemolie... een deciliter warme melk... een flinke eetlepel boter... een losgeklopt ei... peperzout, nootmuskaat en wat gedroogde tijm naar smaak. En nou moet ik geen stampen en dat ga ik lekker niet doen. <laughs> nou, Dit lekker is dus toch geen stamppot? Echt wel? <laughs> Kijk, Toevallig! Dan... Oké. Okay. Nou, ik ga het even vertellen hoe we dat gaan maken. De voorbereiding. Schil de aardappelen, snij ze in stukjes... en kook de aardappelen gaar. Dat duurt ongeveer 20 minuten. Maak de snijbonen schoon, snij ze in schuin in brede reepjes... Kook ze in plus minus 5 tot 10 minuten beet gaar. Pel en snipper de charlotte en de knoflook. Maak de prijs schoon en snijd deze in reepjes. Maak de champignons schoon en snijd deze in plakjes. En dan gaan we bereiden, want dat was de Stampet. voorbereiding. Stampot. Stampot. Stampot. Stampot. Echt wel? Ik heb het muziekje er niet achter gezet, Hans. Heb je het zelf gedaan? Wat leuk dit! Nou, ik, ik ga je. <laughs> Ik ga even zeggen hoe ik het moet bereiden. Ja, Dat is, doe eens. Ja, Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de champignons lichtbruin. Voeg de gesnipperde charlotte en de knoflook toe en bak deze even mee. Doe dan de prei erbij en bak ook even mee. Maak van een goed droog, droog, gestoomde aardappel een lekkere puree... met de warme melk en de boter. Voeg er op het laatst wat losgeklopte ei door. Laat de beetgaar gekookte bonen goed uitlekken. Roer de bonen, champignons en de prei door de aardappelpuree. Maak op smaak met peper, zout, nootmuskaat en tijm. En dan heb ik nog een serveertip. Ook heel lekker met gebakken spekreepjes erdoor. Ja, en wat zullen wij als toetje nemen? Stampot alweer. <lacht> nou, alweer stampot als toetje. Dat kan toch niet? Okay. Nou, kom op, we gaan droog. Ja. ja. Pudding, Ja, maar, dat wat moeilijk woord, hoor hé. Hey? Ja, dan zeggen ze dat ik het makkelijk kan zeggen. Ja, nou, ik niet. Jij niet? Nee, ik ben nog zo, zo jong joh. Ja, doe het nog eens, zeg het nog eens. Rabarberpudding. Met slagroom of zonder. Ach, dat zit drie. Niet? Nee joh. Hou het... je wel van rabarberen? Nee, allemaal vieze draden en zo. Joh. Ja, dat, nou, dat moet je heel fijn maken. Het is best lekker hoor. En ja, dat moet ik niet doen. Ik moet kouwen. Ja, dat is waar. Heb je geen tandjes dan nog? Jawel, maar daar ben ik moe van. Ja, ah. dat, daar heb je gelijk. In. Dat is doei! was ook met die bijgeluiden als ik de microfoon opengooi Dat was wel een flinke neusophaler, Hans. Ik, ja, ik deed niks, weet je. Ja, ja. Dat was dit. Ja, ja, nee, nee, nee, nee. Oh, Janny. Gaan we terug luisteren? Voordat ik het nou vergeet. In het eerste uur, toen hadden we het over uh, drinken en zo. En toen kwam het over plastic bekertjes te spreken. En ik, ik, ik, ik bedoel, ik ben geen huh? maatenaar hierop, maar... Hij riep wel dat je een raar wijf was. Nee, nee hoor, nee, nee hoor. Ja? Nee hoor, helemaal niet. Dus ik zei maar... alleen maar dat je niet tegen pressing kon. Dus ik zou het extra zin zijn eten doen vanavond. Nou, ik moet, ik moet het vanavond zelf maken. Dus oh. dat is niet zo'n probleem. Nou. Ah. Ja. Nou, hadden we al iets gezegd over de pizza-markt? Ga ik het nog een keer doen. Ook dat is vandaag tot acht uur. Dus je moet je opschieten. Ja, dan moet je wel een sprintje trekken. Nou, je Heb je nou, nog anderhalf nou, uur? Ja, anderhalf uur. De Ibiza-markt Ontour is geïnspireerd op de hippie-markten... van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markt op de Badhuisplein... brengt hip en happy, zo, hip en happy. happy events. Happy, events. happy het ja, Engels. event. Het, het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan Zee. Op het Ibiza-markt kan je terecht voor een exclusieve aanbod... van producten wat gerelateerd is aan Ibiza. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty en nog veel meer. En je kan ook lekker een drankje kopen en een hapje en heerlijke Ibiza-sounds. Ja, Ibiza-sounds. Daar en weet jij je, alles van, ja, hè? Ja, en als je dan een beetje kook erin stopt en flink drinkt... Ja, dan zelfs, nou, uh, dan, dan kan ieder stuk dan. Zelfs, zelfs Johnny ibiza Hoest is leuk. dan Ibiza-sounds. <laughs> <laughs> het is gratis en het is op het Badhuisplein. Dus als je nog een keer de ibiza sound wil horen... En een beetje stuf en zo. Weet ik wat allemaal. De drankjes. Dan moet je daar tot 8 uur kan je daar terecht. Nou, helemaal gezellig. Ja, ja leuk. Ja. ja. Dat, dat was het weer, Hans. Dat was het. Ja. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen? Jij is graag erop. Zeg ik: Stop, ga je toch nog even door? En ik krijg geen gehoor.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 De vreugd van uh, de heer Boom vergelijkt Hansen met André Hazes. De moderne André Hazes. En dat vind ik ook niks. Junior bedoel je? Nee, die andere. Hans, die, die welke we, andere hebben we nog? Meer dan? Die oude Hazes, die oude. Die, bier, oh, die bierbol. Senior. Die, bier, die bierbol. Nou, dat mocht hij willen. Wat? Dat hij zo goed was als dre. Nou, vind je, vind je die goed dan? Nee. Hou je van André Hazes? Hou je van zijn liedjes? Uh, niet, zeker niet alles. Maar ik vond hem wel een stuk beter dan van meneer van der boom. Ja, dat wel. Maar goed, dat is allemaal persoonlijke smaak. Ja, Gelukkig. Ik zie er niks mee, hoor. Nee, dat is goed. Persoonlijk. <lacht> het is allemaal persoonlijk. persoonlijk. Met mij maar Koos Albert. Ik foto. Nou. Hey, ik Zal ook nog even ja. over wat nieuws ja, hebben? Dat is wel wat beter, denk ik. Uh, woensdag is er een gigantische zwerm bijen neergestreken in een Zandvoortse tuin. Um, uh, door het warme weer van afgelopen woensdag heeft dat ook een bijzonder gevolg gehad. Uh, want de duizenden bijen zochten verkoeling onder een zonnescherm. <tie> dat is echt een heel bijzonder gezicht moet ik zeggen hoor. En, uh, de imker Pim Lemmers op Facebook had dat geschreven als onderschrift bij de foto's. Waarop een indrukwekkende menigte te zien is. En hij houdt daar zo echt zo zijn hand onder alsof hij hem zo vast heeft. Ja. Dat is echt wel wauw. Ja, ik, ik, ik vind het doodeng dat soort beestjes. Maar, uh, ja, dus in principe doen ze maar, bijna uh, niks. Ik, nee, ik, nee ja. alleen als ze vreselijk uh, uh, uh, uh, in het nauw gedreven worden, dan kunnen ze steken. Ja. Want op het moment dat ze steken, oh. gaan ze, dan overlijden ze. Oh, ik dacht dat dat de wespen waren. Nee, de wespen nee, die kunnen nee, gewoon nee. continu steken. Laat door, door uh, bedenk de hoornaar. Ja. Oh, ik, oh ik, ik dacht dat het andersom was. Nee, nee de bijen. die oh. dus Maar die de bijen, dat zijn zo eigenlijk de honingbeesten. De honingbeesten. Ja. De yes. honingbeesten. ja. De honingbeesten. de honingbeesten, dat, dat, is, zijn, dat, dat zijn de bijen. En dat zijn beer. niet de wespen weer. Nee. Ja, kan je dat uitleggen dan of niet? Want je hebt ook hommels, wat doen die dan? Vliegen. <laughs> dat is een soort bij volgens mij, een ja. hommel. Een ja. hommel? Nee, ja. dat is voor het bestuiven van het gewas. Dat, je zegt ja, dat nee, het is ook. geen bij? Dat weet ik, ik niet, maar hommels doen dat wel. Ja, maar dat ja zei ik bijen altijd. ook, maar hommels maken ook al gewoon honing hoor. Ja, dus echt, echt, ja, zit hij nou, mij aan het kijken? Maar ik, het is geloof je, ik geloof je echt, want ik weet het niet. Ja, het is zo. Ik heb ja. namelijk een bloedheikel aan die beesten. Waarom? Ja. Oh, ik, ik, ik heb ik, ooit eens, ik kan me herinneren, vroeger toen ik uh, jong was, toen hadden wij een. Uh, ja, dat was heel lang geleden. En, ik zei, niks. Uh, ik zei echt niks. op de keien. Oh, je ja, nee. zou niet meer zingen. Ja, sorry. sorry. En, uh, en uh, toen deden wij een verstoppertje. En toen nam ik een duik achter een, uh, een, een haag. Oei. En toen lag ik met mijn knie in een wespennest. Ja. En na die ja. tijd. Uh, en na die ja. tijd moest ik ze niet meer. Jong, <laughs> Echt? Nee, Oké, okay, maar wespen, dat zijn vervelende knakkers. Dat ja. die, oh, die, steken, ja. die steken er gewoon lustig op los. Ja, heerlijk. Maar je niet. Die zijn veel rustig. Oh, dat is niet. Ja, die, die zijn gewoon. Wat... Als je een beetje naar ze blaast, zijn ze meteen weg ook. Dus, ja. ja, maar ik ben niet zo'n blaaskaak. Homo. Hans, uh, ik geef je even. Uh, hier mag jij vertalen? En uh, uh, dit prachtige nummer wat ik heb uitgezocht, mag je de vertaling geven: I give my wife a bird. Wait, is allemaal technisch te technisch zijn... en dan erachter komen dat je het weer helemaal vergeet. Ja, dat dus dat maken we meteen goed. Ja, want het is mooi weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, dat is weer mooi. Hè? Vanavond en vannacht blijft het half of zwaar bewolkt... met vooral in het zuiden een buienkant. De minima komen uit rond 12 graden. Morgen ligt een storing van zuidwest naar noordoost... dwars over het land met veel bewolking... en lokaal wat lichte regen. In het noordwesten en het zuidoosten is de meeste zon en het wordt tussen de 22 en 27 graden. In Limburg kan het later op de dag ook nog wel een onweersbui ontstaan. Zondag is de buienkans kleiner en schijnt de zon wat vaker, maar daarbij is het dan ietsje minder warm. En uh, volgens mij is de rest van de week best wel redelijk allemaal. Goed zo. Ja, het nou, wordt lekker na Ja, Mooi zo. Ja, ja maar, okay. want ik ga vrijdag met vakantie, dus dat moet wel... Uh... Lekker. Ja, dan ga je hem aan zitten kijken, maar we lopen achter nu. We moeten inhouden. Hij gaat gewoon door, hè? Ik zit net dat verhaal te vertellen van uh, mijn leraar leer. Meneer Dauma. Ik denk niet meer dat hij leeft, die man. Maar hij was, uh, uh, hij zei, volgens mij was hij hoofdbouwomwording toezicht Amsterdam. En die kon de R en de L niet uitspreken. God. En dan gaf hij leer, Oftewel leer. En betontechnologie. Oftewel betontechnologie. <laughs> en die man die, die had echt serieus. Die had een rekenmachine ingeslikt. En dan schreef je met zijn rechterhand. Schreef je formules, uitwerking en antwoorden op het bord. En met zijn linkerhand kwam de er erachteraan. <laughs> en dat kon je echt niet bijhouden. Die, hij rekende. Ja, de meeste mensen kunnen sneller uit hun hoofd ja, rekenen. Ja. Dan dat jij het kan inkopen ja, op die rekenmachine. Waar, ja. Ja. Je kon het niet eens bijhouden met schrijven. Maar weet je, volgens mij is dat ook een oefening wat je moet doen. Dat je het uit je hoofd leert. Dat, uh, ik, ik kan ook aardig hoofdrekenen. Uh, ik kijk veel naar Max, ik heb natuurlijk mm -hmm. de leeftijd ook. Ik kijk ook. En dan hebben ze wel eens, s morgens hebben ze dan zo'n uh, som, van die sommen. En ik weet het vaak eerder dan de mensen die daar zitten. Maar dat komt omdat wij vroeger uit ons hoofd hebben leren rekenen. De jeugd jeugdvertegenwoordiger die kan niet meer uit hun hoofd rekenen. Dat kunnen ze niet. Mhm. Mm mhm. Mm ja? Een beetje heen. Ja? Toch hoor. Goed dat verhaal. merk je bij de kassa's. Dat goed goed verhaal. Echt kort. Ja. Goed verhaal, hè? Ja. Lekker, ja. Nee. ja, lekker kort. Nee, maar dat is ook echt zo. Dat, dat is heel vervelend. Ja, wat ja, zit nee. jij nou nee te schudden? Het is wel een dat goed verhaal. Dat je vervelend doet. Nee. Ja. ja. Dat Precies. mag ik tegen Hans? Hansen. Dus Muziek. Is het vrijdag. Mag. Muziek. houdt van hoofdrekenen en ja. wij houden van hand. Dank je. Ja, zeker wel. Dank je, dank je. Ik ga het even over Schiphol hebben, want het is natuurlijk dicht bij mij in de buurt. Luchthaven Schiphol blijft in de drukke periodes extra maatregelen nemen... om de lange wachtrijen bij het veiligheidscontrole te voorkomen. Dat maakt het luchthavenbedrijf vandaag bekend... bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Tijdens de meivakantie ontstonden door de sterke groei... van het aantal reizigers af en toe lange wachttijden op... De Schiphol. Om te voorkomen dat die problemen zich in de nog drukkere zomerperiode zouden herhalen... werd in de periode op piekmomenten extra beveiligers ingezet. De extra kosten die deze maatregelen met zich meebrengen en brachten... drukte wel het resultaat van het luchthavenbedrijf in de eerste half jaar. Schiphol boekte een netto winst van 117 miljoen euro... een kleine 3% minder dan een half jaar eerder. Ik heb net uitgemaakt, wij krijgen er 1% van. <klaar> Ja. ja, dat zou je wel willen. Hè? Ja. Maar ja, je hebt alleen, alleen dit programma is van jou. Uh... Ja, dat is, ja, dat is ja, waar. Ja, zelfs dat maar jij mag a, a, de cent lenen. Hè? Ja, weet je wat het is? Die dingen gaan zoveel over mijn hoofd. Dat ik vind dadelijk dat ik 1% verdien. Nee, ja, maar het <laughs> gaat veel, heel veel over jouw hoofd. Dat is waar. En dan hebben we het nog niet eens wat achter je rug om gebeurt. Nee. <laughs> ja. nee oh. al... <laughs> Jongen. Hij lacht erop. Hè. Ja, ja, precies. Ja. Ervan, hè? <laughs> <laughs> ik Ik nog een vertaling van je. Uh, Vind je dat het nog eens? I give my wife a bird. En ik geef mijn vrouw een vogel. Nou, zie je, je weet het wel. <laughs>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 Ik ben blij. Oh. Wow, ben jij blij? Jij ja, ja, wilde nog iets tegen nee, Hans zeggen? Nee, ik Beper. wil Hans vragen of we nog echt nog geen, geen regio-nieuws hadden. Maar dat heb jij. Ja. Ja. Heel, ja. Heel belangrijk zelfs. Ik ben er onwijs blij mee. Het reuzenrad van 55 meter hoog. Haha. Hij komt weer terug dit jaar. Afgelopen juni konden we al genieten van een prachtig uitzicht... op grote hoogte in het reuzenrad op Badhuisplein. Maar van 1 september tot en met 24 september... gaan we een stapje verder met een reuzenrad van wel 55 meter hoog. Naast steden als Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Antwerpen, Frankfurt en Lyon... is het reuzenrad The View de gast in Zandvoort aan zee. Met een hoogte van 55 meter is deze het hoogste transportabele reuzenrad van Europa. Nou, is toch geweldig? Ja, vind ik ook. Ik vind het echt ja. zo gaaf. Ja, maar, maar, ik ja, ga het meer dan één keer worden. in, hoor. Die gaan ze in het raadhuisplein, hier Op het raadhuisplein. Nee, een badhuisplein. badhuisplein. Een badhuisplein, ja. Oh, leg dat eens uit. Waar is dat? Want ik ben geen Zandvoort. In nee, Zandvoort. Ja, dat begrijp ik. Maar waar? Ja, Badhuisplein, hoe moet je dat nou uitleggen? Het Circus, weet je dat? De hoofdingang van het Circus. Ja, dat weet je. Waar het oude CFM-gebouw heeft gezeten, ja, dat weet daar ik. heb je een plein. Ja. Nou, dat is het, bij het Badhuisplein. Wapen van wapen. Ja, bij het Wapen, onder andere. Ja, en bij het Museum. Oh, ja. En ja. bij, weet precies. Ik. Ja, ik weet het. We gingen geen reclame maken. Nee, nee, ja, nee. Het, daar, wapen, het wapen. Dat is dus het Badhuisplein. Ja. Oh, dat die daar kan staan, dat grote ding. Ja, blijkbaar. Jeetje. nou, ze slopen de vier gebouwen voor met Maar dat weet nog niet. komt. Hij is weer goed, hij zeggen, hè? je niet? Ja, heerlijk. MUZIEK Geldi.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 Je que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa Nou, we hadden een doordenker, hè? begreep ik. Ja, het was een hele mooie, vind ja. ik. Nee, wacht, ja, ik. Mag ik hem tegen? Oh, waar? Uh, dank op mijn Facebook. is oh. uh, een vriendje van mij, heet Ar. En hij uh, schrijft regelmatig uh, van die één, uh, uh, hoe noem je dat? Een, een, een, een strip. Een van, ja, nee, het is niet alleen maar een one-liners. Het is een stripje uh, wat bestaat oh, uit ja. één plaatje. Een cartoon. Oh. Uh, ja, een cartoon, maar dan, uh, ja. Maar dan anders. Ja. En bij deze was het: um, Als je met de rug naar de toekomst staat, sta je met je gezicht naar het verleden. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Ook. ja. als je met je gezicht naar de deur staat, staat je vrouw meestal achter je. Dus, mm. Is nu het grootste nieuws vanmiddag dat we geen nieuws meer hebben? Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Da, er is zat nieuws, alleen niet echt uh, heel specifiek voor in de regio. Dus daar uh, ah, okay. slaan ze een, ja. een beetje over. Dus het is er nu gewoon dat je zegt: van um, regionaal, weinig nieuws. We ja, wonen ja. in een saaie regio. We nee, wij je moet het nog willen luffen, hebben over muiden. Ja, dat is tenslotte ook nog regio... want bij een flinke brand in het havengebied van de Muiden... is vannacht een peperdure Jaguar verloren gegaan. De brandweer werd rond 1 uur s'nachts gewaarschuwd... dat er aan de Urkstraat in een auto in brand stond. Toen ze daar aankwamen, sloegen de vlammen uit het dak van de bolide. Dat zorgde ervoor dat het vuur zich moeilijk liet doven... maar uiteindelijk wisten de brandweerlieden de vlammen een hal toe te roepen. En van de auto is weinig meer over. De eigenaar van de Jaguar is erg geschrokken... Normaal gesproken lees je dit soort dingen in de krant of online, maar nu overkomt het mezelf, vertelt hij aan Noord-Holland Nieuws. Ja, dat dus is, ja, uh, ja, daar staat je wel raar te kijken, denk ik. Ja. Maar ja, dan moet je mij niet op de Urkstraat neerzetten. Dat is toch wel. Ja, daar vraag je, ja. je er ja, een beetje dat, om, ja, dat is de, ja, vind ik ook. Ja. Dingen, dingen verzoeken. Ja. ja. Doet hij nou? Dat is grappig. Doet hij nou? Doet hij nou dan? Dat weet ik niet wat jij deed. Ja, dat weet je ja. wel meer mee. klik klik Ja, dat is nog een afkluitertje dit, hè? Zo. We ja, zijn in ieder geval wakker. De stoffen zijn uit day. de boxen Zo. vandaag. <laughs> day yeah. Ja, nou, een heel goed weekend. Precies. Ja. ja, ja we heel veel Ja. Met de stijl, dram. Ja, sluiten is sorry voor de puinhoop vandaag. Ja, het was wel heel we we erg. <tie> <tie> ja. Van de week zijn we ietsje so right. rustig. Er zijn een aantal wrong. mensen die... Oh Ja, eindelijk gaan ze naar huis. Ja. Doei! Maar dan bij deze wil ik iedereen een heel fijn weekend en een hele leuke week wensen. Want ik ben een vrijdag weer. Ja, dan sluit dus, ik nog op aan. Alleen ik ben er vrijdag niet. Nee. En die week erop ook niet. Donderdag nog wel. Donderdag wel. Kijk, donderdag. weer. dan zien wij elkaar in de volgende. donderdag. Dat sowieso. En dan... Ik ga het hier van ik een doen dan. Ik <laughs> ja, ga hele fijne vakantie wensen. Ja, dankjewel. En, uh, dat nou, dus was een nauw lucht. Tuesday, Friday, Happy Days. The weekend Comes, my cycle home, Ready to race to you. These days around. These days Share them with me. There's nothing that can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Thursday Friday, happy days. Saturday, what a day.